van negen uur. Joris Het supportershuis van Ajax staat op instorten. In het clubhuis in de buurt van de Amsterdam Arena brak vannacht brand uit. Rond 7 uur vanochtend werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is al voor een deel ingestort. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het supportershuis van Ajax brandde tien jaar geleden ook al eens af. Die brand was aangestoken. Het overlijden van de koning van Saoedi-Arabië leidde vanochtend tot een stijging van de olieprijs met ongeveer 2%. Inmiddels daalt de prijs weer een beetje. Saoedi-Arabië is de grootste olieproducent van het oliekartel OPEC. Beleggers speculeren mogelijk op een wijziging van het beleid van de OPEC. Het was Saoedi-Arabië dat in december besloot de wereldwijde prijs van olie niet meer te beïnvloeden door aan de oliekraan te draaien. De ebola-epidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. Vorige week raakten nog geen 150 mensen besmet... in de drie zwaarst getroffen gebieden in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt die cijfers veelbelovend. Vorig jaar raakten op het hoogtepunt honderden mensen per week besmet. Volgens UNICEF is het gedrag van mensen veranderd... en helpen overheidsmaatregelen tegen ebola. Bij Gieten in Drenthe is een chauffeur met zijn mobiele kraan... per ongeluk dwars over een rotonde gereden. Hij ramde een aardemwal, waardoor een grote ravage ontstond. De telescoopkraan vloog in brand, maar is inmiddels geblust. De chauffeur zou zwaar gewond zijn geraakt... maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Roger Federer is uitgeschakeld op de Australian Open. Hij verloor in de derde ronde verrassend van de Italiaan Andrea Seppi. De Zwitser ging in vier sets onderuit... Federer heeft de Australian Open vier keer gewonnen. De laatste keer was in 2010. Het weer, het vriest licht en het kan mistig zijn. De rest van de dag bewolkt, af en toe zon en het wordt 1 tot 3 graden. Komende nacht en morgen vanuit het westen regen. Het wordt morgen ook een paar graden warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de meeste vertraging op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort bij 1 Brugge 4 kilometer. De A2 den bos richting Utrecht tussen Cunenborg en Eveningen 3 kilometer. Van Utrecht naar den bos tussen Zalbommel en Hindham 10 kilometer. Op de parallelbaan is politieonderzoek naar een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Na Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag bij Batouverdorp 5 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is weer vrij bij Haarlem-Zuid na een ongeluk. Vanaf Bathoeverdorp staat er nog wel 4 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knopen de plein 4 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht. De spitsstrook kan daar niet open vanwege de mist. Vierde tussen Lexmond en Nieuwegein. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven 4 kilometer. Bij Beeldhoven is de linker rijstrook dicht na een aandrijding. Verder richting Utrecht tussen Utrecht Noord en Rijnsweerd 4 kilometer. Vanuit Amersfoort naar Utrecht op de A28 voor knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer. En een kapotte auto langs de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ZANG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 En niet te kort mogen doen, dus alsnog de Budding Bolden Blues. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. dat u wel.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 Please endel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 They still say I love you On that you can rely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 Jazz yes, uh, op zondagmorgen zit er voor deze keer alweer bijna op. Zonde eigenlijk, he, al die mooie nummers die uh, voorbij gaan en hup, ze zijn weg. Maar A ah, wordt dit programma herhaald, zoals vele, yes, uh, zoals vele programma's van ZFM... waardoor als je het ene keer mist je de andere keer kan beluisteren. Een heel goed idee. En je kunt het natuurlijk eindeloos herhalen door gewoon in het archief van ZFM Jazz... Yes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 naar een opname. Uh, ja, wat gaan we doen? Dat gaan iets moois doen. We gaan naar uh, Dizzy Reese, het nummer Rebound. Dizzy Reese, trompet. Henk Mobley, Noorzax. Winton Kelly, piano. Paul Chambers, bass. Art Taylor, drums. Een opname uit 1959. Dizzy Reese.